Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vepers beginnen vaak al op jonge leeftijd. Bij de kinderen van 12 jaar heeft bijna 1 op de 10 wel eens aan zo'n ding gelurkt. In de groep tot en met 16 is dat ruim een kwart, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Deze longarts maakt zich zorgen. Nou, kinderen zijn sowieso veel gevoeliger... voor invloeden van allerlei stoffen op de longen... maar zeker ook bijvoorbeeld op de hersenen. Omdat het weefsels zijn die allemaal nog in ontwikkeling zijn. Dus uh, daar zit veel, uh, veel zorg. Maar de zorg zit er natuurlijk ook in. Dat als je als kind begint met, met een verslavende, uh, ja, verslavende stoffen... dat je dat dan je hele leven gaat, uh, gaat volhouden. In de groep vapers van 12 tot 16 jaar... zegt bijna 40 procent dat ze verslaafd zijn. Het leurkaan aan is is giftig, heel snel verslavend en het verstoort de ontwikkeling van de hersenen. Amerika en China gaan hun importtarieven de komende tijd verlagen. Begin vorige maand bestookten de landen elkaar met heffingen. Dat liep zo uit de hand dat er in Amerika 145 betaald moest worden op spullen uit China. Andersom gold er een tarief van 125 De landen praten over een handelsakkoord en hebben afgesproken om de tarieven in elk geval voor 90 dagen te verlagen. Rechters in ons land zouden best wat vaker levenslang kunnen opleggen. Dat zegt een adviescollege dat daar onderzoek naar doet. Nu gebeurt het maar heel weinig, omdat rechters niet willen dat criminelen vrijkomen zonder dat ze zijn behandeld. En levenslang kan niet worden gecombineerd met tbs. De onderzoekers zegt dat het maar heel weinig voorkomt dat mensen met een levenslange straf vrijkomen. Sinds 2017 gebeurt het maar één keer. En na het verlies tegen NEC kan Ajax woensdag in Groningen alsnog kampioen worden. De Groningers willen daar wel een stokje voor steken, zegt doelman Etienne Vaassen tegen RTV Noord. Nou, ik denk dat ze wel met de staat tussen de benen de Europol ging komen. Dat weet ik wel zeker. Is dat logisch? Als je ziet onze vorm in de Euroborg, is dat, wel, is dat wel logisch. Ik denk dat het gewoon een heel mooi potje wordt. En uh, met een geweldige ambiance. Wij gaan er alles aan doen om uh, Ajax uh, het heel lastig te maken. Ajax wordt alleen woensdag kampioen als de club zelf wint van FC Groningen... en als PSV verliest van Heracles Almelo. En het weer nog een warme lentedag met blauwe luchten en volop zon. Aan het eind van de middag is er in Zeeland kans op onweer, maar verder blijft het overal droog. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Net nu, de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Just one more thing before I go. Before I let you take the throne.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 There's never been a friend to the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. The watch out, kiss you. Thing before I go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 Welkom Jan-Jaap, je bent inmiddels al aangekomen. Maar niet alleen over woningbouw, we gaan ook wel ja, maar over de, ook over de over klok op de, de... Op de gaan we, Want wat gaat, uh, daar mee gebeuren? Wat ja, gaat dan... daarmee gebeuren? Wat ja, gaat daarmee gebeuren? Spanning en sensatie. Absoluut. Uh, de reddingbootdag is er ook vandaag. Precies. Daar is uh, Carina, die gaat straks uh, live vanaf uh, de boothuizen. Vanuit de, de? de boothuizen. Ja, ja. Leuk. Ja. Uh, gisteren Zeister ze maar komt langs om uh, te praten over het hoge beroep van campingstandenvoerder, Wat is ingesteld na een gerechtelijke uitspraak dat ze 1 oktober moeten vertrekken.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 we bouwen het een beetje op. Hè? Dan ja, en dan is het tijd voor de klok. <laughs> Oké. Okay, nee, een van de klok van de klok. Ja. Ja. Er is weer een kwartaalreportage verschenen over de, over de ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwikkelprojecten dus in Zandvoort Q1, dus kwartaal 1, 2025. Het is een mond vol, maar hij is, wel, hij is wel verschenen. Hij verschijnt niet elk kwartaal.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 Deze, deze, hier, hier, hier had nog wel over gesproken kunnen worden. Ja, want ik zeg, de raad gaat over haar eigen agenda. Tuurlijk. Ja, ja. Als ze dat niet agenderen, ja, dan staat ja. het niet op de agenda. Ja. Nou, we gaan het niet over alle projecten hebben, tenminste, we gaan het want... in. Of wil je wel? Ja, dan moet nou, tot, tot, bij we hebben we, we, tot 12 uur, maar uh, <laughs> dat wacht er wachten nog meer mensen. Nee, het belangrijkste project is natuurlijk uh, curie in, uh, in Ston Nieuw Noord. Uh, daar zouden uh, 500 woningen moeten komen. En dan nou, nou hoorde ik ook een aantal uh, woensdag van 350. Waar, waar komt dat nou opeens vandaan dan? Het oorspronkelijke plan uh, ging van dat aantal uit. Uh, oh, dat was het oorspronkelijke plan? Ja, okay. ja, de, uh, 350 wonen daar is ooit mee begonnen um, door de initiatiefnemers. Uh, waarbij in de loop van de tijd uh, bleek dat... Uh, kijk, zo'n project, het is een initiatief van particulieren. particulieren ja, wonen, klopt. Die ja, is er ja, ook ja, mee betrokken. Ja. Um, en ja, en dat, het moet wel uh, economisch haalbaar zijn. Dus het aantal woningen die in ja. de loop van de tijd mede gezien de stijgende kosten uitgebreid. Mm -hmm. Ook daar zit een limiet aan. Daar wordt ook yeah. even over gesproken in de, in de commissie van de week. Je kan niet daar... Ja, het, je zou wel een paar huizen kunnen bouwen... maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Uh -huh. Het moet ook passen in de omgeving. Het moet passen als het gaat over de verkeersbeweging. Je hebt te maken met parkeren...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 nauwelijks iets kunnen vinden in Zandvoort wat betaalbaar nou, is. Ik, ik denk eerlijk zeggen, als ik mag onderbreken... Uh, dat elke categorie woningen... die je bouwt, dat daar hele grote Ja, dat het sociaal he. is, sociaal voor jongeren... sociaal voor ouderen. Uh, en we hebben ook gesproken over de... Uh, woonzorgnota. Uh, ja. uh, en de plannen die daarvoor liggen. Uh, dat, dat geldt niet alleen voor Zandvoort, Dat geldt voor heel Nederland. ik uh. weet uit, uit ervaring dat als je...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 Om te zeggen, ja, we weten het eigenlijk ook niet. Dus gaan we wel door met het aanvragen van de vergunning. Dat, ja. dat heb ik ook verteld van de week. Dat gaan we ook zeker doen. Um, maar hoe het verder gaat in de komende jaren... Ja, dat, is echt, dat is echt nog onzeker. Ja. En, en dat, dat is wel jammer. Ja, maar mensen, en, en menen daardoor vertragen ja. dingen. Mensen zien natuurlijk wel bij Stryder, hè, oude strijder... Uh, waar gebouwd wordt, volop. Uh, in de A.F. en de molenstaat is een project... wat, wat uh, loopt uh, met vijf nieuwe woningen. Dat kan allemaal wel, kennelijk dan... Of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 uh, ja, ik denk dat mensen denken van, kan het niet sneller, weet je wel. Maar goed, je hebt ermee ja, te maken wat natuurlijk. wat ja. mij betreft. En, ja, dat begrijp uh, ik. ik. Heb ja. al in andere projecten gezegd, aan mij zal het niet liggen. Nee. Uh, ik, heb, ik heb zelfs een keertje heel uh, brutaal gedacht van, stel nu gewoon dat we het wel gaan doen. Huh. Uh, dat is echt een heel onverstandig idee. Ja, maar, maar, maar, we moeten maar, maar, ons echt aan de wet en Bijvoorbeeld geven. in Haarlem wordt ook enorm veel gebouwd, hè. Dat, dat, en in Haarlem is het wel een deel... Makkelijker uh, daarnem, Nou, dat de, niet. Uh, het is een transitie van bestaande kantoorpanden. Um, echt nieuwbouw, dat zie je ook als het een groot project in Haarlem zelf... lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Um, dus ja, het is, het is voorzichtig uh, manoeuvreren. Uh, het verschil met Haarlem natuurlijk wel binnen stedelijk bouw... dat is wat in Haarlem veel gebeurt. Uh, dat, dat kan nog wel. Maar aan uh, ja, ja. de randen van Natura 2000 gebieden worden het alweer lastig. Ja, natuurlijk wel ingeklemd. De schoonheid van Zandvoort is steeds ja. het probleem waar we mee te maken hebben. Dan moet je in zee gaan bouwen dan? Hè? Dat kan nou, nou, het natuurlijk niet. Ja, zee is Natura 2000 gebied. En, uh, nee, maar dat, ja, dat is ook wel, maar ja. Ja, ja, nee, Wat, zou, wat het, zou de consequentie zijn als je het wel doet? Als je wel gaat bouwen, zonder, nou, zonder vergunning? Kun, ik heb het een keer uit laten rekenen. En wat ik nu ga vertellen is uh, zeker niet serieus bedoeld. Maar als het <laughs> uiteindelijk uh, uh, helemaal door zou. Uh, Exerceren, ook juridisch gezien, dan uh, moet de portefeuillehouder een jaar de gevangenis in. Echt waar? Ja, dat wordt namelijk een economie. Nou, dat heb de... je er wel voor over, heeft, over, of niet? <laughs> ik zou het er over hebben, maar ja, ja. ik weet niet of iedereen daar helemaal Maar heeft. is het echt zo? Ja, ja. ja? zo. Ja. Niet normaal. Hoor. Dan ben je, je hoofdelijk aansprakelijk, zeg maar. Uiteindelijk wel ja. Je bent natuurlijk als bestuurder sowieso aansprakelijk. Ja, ja. En, uh, in, in verschillende fases ja, van de, het juridische traject ja, ja, ja, ja, ja. kom je echt bij een strafrechtelijk uit. Hè? Ja. Um, mm. Ik heb heel veel over verzand voor Zandvoort, dat weten jullie. Maar een jaar gewoon um, uh, is wel, ja, van de straf. Maar dit, is dit nog is wel. We ja. willen, we willen jou ook een jaar niet kwijt. Ja. Oh, het entreegebied, uh, pas oude prestatiepanden, nou, dat ligt ook al een tijd braak. Ja. Het zou daar niet gebouwd kunnen worden. Ze hebben nu net een fietsstalling gemaakt, geloof ik. He, ja. uh, afgelopen week. Die fietsstalling uh, staat te uh, bouwen niet in de weg. We zijn uh, in. in uh,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 Uh, Waatoorplein zelf wel, dat is afgerond en uh, een paar details zijn we nu ook aan het afwerken. Ja, oké, okay, maar ik bedoel de eigenlijk de watoor zelf. De watoor ja. zelf, daar is uh, de kwaliteit van het uh, binnenwerk was slechter dan men aanvankelijk had gedacht. En Moest extra betonstorten uh, Ja, dus andere? Dan moet uh, zeg maar de, struc uh, de structuur binnen. Uh, uh. Dat moet uh, ja, helemaal opnieuw. Maar dat gaat op, wel door ja, nog. Ja, zeker. Ja, oh, dat natuurlijk. wel. Ja. Ja. Okay. Ja. Want dus, uh, we begonnen nu bij Filmaar wat ernaast uh, ligt. Ja om die 14 appartementen daar te maken. He. Ja, dat is... zeker. Dat zijn eigenlijk die twee projecten... Filomaris ja, en uh, de Latertoren ja. zelf... Ja. Uh, horen bij elkaar in, ja. het, in deze ontwikkeling. Uh, ja. Nee, maar het gaat zeker door, absoluut. Ja, oké. Okay. Nou ja, 150 meter terug... ligt het Badhuisplein. Daar is nog heel veel over gezegd natuurlijk. Zeker. Er zal dus, nog veel over gezegd worden. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. wat zijn de laatste ontwikkelingen? Bijvoorbeeld met het hotel. Want er werd toen gezegd van... Uh, er komen nieuwe tekeningen voor, voor, voor het hotel... Is daar nog iets van bekend? Nou, die zijn inderdaad nu aan de slag. Uh, dat is, ook dat is een particulier initiatief op eigen grond. Dat is uh -huh. belangrijk om erbij te zeggen. 3GT is daar bezig uh, met de ontwikkeling. Um, en ze hebben ook nog. een daar is discussie ook even over gegaan in de, in de commissie. Uh -huh. uh, vorige week, of van de week. Um, omdat ze ook nog een, een uh, standpunt hebben. Uh, Laguna, ja. van ja. Uh, ja. 3GT. En uh, de haven ook trouwens. Uh -huh. Um, daar gaan ze echt wel weer opbouwen op het, op het strand. Dat is en, nummer 8, hè? Uh, uh, ja, dat ja, klopt. Ja. En, de, en het hotel, ja, daar is de architect nu druk aan het druk te rekenen. En dat ja. gaat nu het vergunningen te rekenen, ja. natuurlijk. Ja. Dus nou, nou was er was nog een hele discussie afgelopen woensdag over de grond, hè? precies, bij, uh, van, van grond. het casino. Ja.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 Um, maar het casino en uh, een andere partij heeft uh, bezwaar gemaakt tegen dat ja. volkersrecht. Ja. Uh, de bezwaarcommissie uh, moet daar uitspraak in doen. Oh. Uiteindelijk moet het, ja, het is een beetje altijd een soort procedureel dingetje, ja. maar de gemeenteraad moet daar zeg maar een, een oordeel over vellen oh, okay. over ja. dat uh, oordeel. Ja. ja, die andere partij waar je het over hebt, dat is een, uh, iemand van Vitesse, hè, onder andere, uh, uh, van de K. Ja, het is in van een... miljonair 250 miljoen heeft hij, maar goed... Uh, um, het gaat in ieder geval, uh, dat is wat ik over wil zeggen, uh, het gaat over een persoonlijk voorkeur, zeg. Ja, ja, inderdaad, ja. Oké, okay, maar goed, uh, Badruijsplein, daar ben je ook druk mee bezig. Uh, Oké, okay, dan hebben we nog, uh, nou ja, Heijmans hebben het uh, over gehad, uh, circuitontwikkelingsdingen. Uh, uh, ja, dat, dat zit in een wat eerder stadium. Uh, circuit, en dan heb ik het eigenlijk liever over de Noordboulevard. Um, de, er is natuurlijk een aantal partijen die daarbij betrokken zijn. We hebben uh. het circuit, we hebben het Beach House Hotel... we hebben over Camping de Duinrand vanzelfsprekend. Ja. Um, wat er ook bij hoort is het eerste stukje Noord-Boulevard. tussen mm -hmm. um, Palace Pallas en het uh, NH Hotel. Dat heeft een iets ander karakter. Mm. Um, maar ook daar zijn we naar aan het kijken om dat mee te nemen in die ontwikkeling. Ja, want ik zag ook dat er uh, uitgenodigd waren... de eigenaar van, van, van die zeshoekige panden aan de ja. rechterkant ja. daar. Ja. Ja.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 Uh, ja, positie wel... maken dat je meer die activiteiten aan de zeekant krijgt. Ja, maar goed, dan, dan krijg je weer het gezeur van mensen die, die in die fles wonen die uh, uitzicht uh, vermindert en weet ik het allemaal. Elke uh, verandering in de, ja, in de is, omgeving uh, geeft uh, een discussie. Ja.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 Als je een besluit neemt over een project... kijk bijvoorbeeld naar de Middenboulevard... daar zijn we ook heel druk mee bezig. Uh -huh. um, is, het, het tastbaar is over twee jaar. Uh, als we praten over uh, het Heijmanshof bijvoorbeeld. Um, de startbouw is ook volgend jaar. En voordat het helemaal af is... ja, we ook een uh, flink aantal maanden verder. Uh -huh. Ik ben in ieder geval uh, ja, tevreden... niet zo snel... maar ik denk dat het wel heel fijn zou zijn... als we in een aantal projecten... Uh, beslissende stappen kunnen nemen. Ja, dat kijk, lijkt me wel. Het, het ja. vaststellen ja. van het stedenbekundig plan op het Bad Huisplein,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 Die kernkustzorg, daar ja. zijn we echt wel... met z'n allen, want de raad gaat er natuurlijk... uiteindelijk over, ja. uh, belangrijke... stappen aan ja. En okay, ik vind dat ja. een goede... ontwikkeling. En daar ben ik wel... nou, tevreden niet zo snel, maar... ik denk dat dat is... Ja, nu kunnen we verder. Ja, en dan kun je het mooi in de, in de tweede termijn als wethouder... zou je het af kunnen maken? of ga je, wil, Zou je het door willen gaan? Ja, dan gaan? heb je het vorige keer ook al gevraagd. en Toen, heb ik en gezegd, toen zei je nee. Uh, nee. Uh, nee. <laughs> nee. Nee, maar ik geef het gewoon weer altijd op. Uh, nee, maar de, ik heb gezegd... Nou, Ari uh, is natuurlijk uh, aan de zandvoerders om te kijken of de verkiezingen ja. aflopen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 voor, en er werd een bedrag genoemd voor 10.000 euro. Waar heel veel mensen ook op gereageerd ja. hebben. Maar er zijn honderden reacties opgekomen. Honderd, ja, ik, ik heb geprobeerd om het exacte aantal boven tafel te krijgen. Ja, ik heb maar... ooit gezien iets van ruim 600 of zo. Ja, Minimaal. dat is nog een tussenstand. En, ja. en um, volgens mij ging het echt richting de duizend reacties. Wat ik ja, te superveel vind. Oh. Um, en, maar het liep tot gisteravond 12 uur. Dus ik, ik heb het net okay. Maar wat ik wel weet is dat...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 ...de klok gaan repareren... ...dat hij ook voor de komende ja, tientallen jaren het goed doet. Maar ja. wat betekent dat? Gaat de gemeente dat betalen? Dat gaat de gemeente betalen. Oké, okay, dat ja. gaat de gemeente betalen. Nou ja, dus de klok wordt gemaakt... Hè, ...want uh, hij staat regelmatig wel op tijd... Maar dan de andere klok de ja. klok... nee, maar dan ja, de, andere zeg, klok, de klok, klok weer niet. En de klok die stilstaat staat twee keer per dag op tijd. Ja. Uh, maar aan de ene kant loopt hij goed, aan de andere kant niet. Uh, ja. Nee, moeten moet echt wel serieus hebben. Ja, het is gekeken. wel leuk dat het, dat het gemaakt wordt. Ja, ja vind Ik, ik denk, al. En, en, denk al dat het een... Toen ik, toen uh, ik daarmee uh, in aanraking kwam met dit onderwerp, was de eerste <laughs> nee, ja, hij is van niemand. Ik zei, ja, nou ja, dat is... Hij staat uh, eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik net vertelde. Hij nou, staat in de, in de ja. directe omgeving heel veel mensen... die er ook heel veel herinneringen aan ja, ja dus. Ooit neergezet door de baan, ja. Dus ja. We... want Zo. Hoe lang staat hij er al? Oeh, hij staat al tientallen jaren, staat hij er al. Ja, dus, uh, ja. ja, ja. Echt, uh, al een ik denk 30, 40 jaar. Ja, dat is ook dus. het nou dat zou ik zo best kunnen, ja. Maar je ziet ook aan de reacties dat uh, inwoners dus ook reageren. Van, ja, ja, vroeger reken langs, dat was mijn eikpunt als ik naar school ging. En ja, ja. ja dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. En ik vind dat je dat soort historische dingen eigenlijk ook moet koesteren. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou helemaal top uh, dat de gemeente dat gaat doen. En uh, nou, dan zijn we wel bij de tijd. Hè? Dat is wel lekker natuurlijk. Ja, ja, ja. Over tijd gesproken uh, ik al zei. Over tijd gesproken. <laughs> ja, we gaan er ook een kom. beetje mee stoppen, want uh, we gaan nog even mijn stukje Jan Jaap, ja, jammer. Je ja. mag best wel langskomen. Dat we een uur praten hoor. Ja. Dat ben je niet uit. We komen er wel we ook, we ook, samen leuk om uit. hier bij jullie te zijn en ja. uh, ik kom graag. Nou, Heel goed. Mag ik je hartelijk danken voor je komst in ieder geval. En ik wens je een enorm uh, lekker weekend met het weer en zo. Jullie ook. Gaan we het veranderen of niet? Ik ga straks naar huis want onze dochter is jarig. Oogst. Van harte gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd. Oh, mag ik vragen hoe oud ze is geworden? 24. Nou, Kijk, dat is een leed, mooi leeftijd. Nogmaals hartelijk dank en dan gaan we nu uh, uh, naar muziek van Maya. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Renningsfesten omdoen. Ja, ja. En uh, dan uh, ga je de zee op. Uh, en dan uh, kan je uh, Zandvoort vanuit een andere hoek bekijken. En ter hoogte van waar moeten ze dan. Uh, of loopt er dan iemand met ze mee? Uh, ter hoogte van strandtent 6. Oh ja, oké. Okay. Dat is wel goed om te weten, want vorige keer was het natuurlijk bij. Iets o, gaan... mee, bij Cosmico. Ja. dus Ja, nu, ja dus uh, ja. dat is nu ja. even veranderd. Dus toen werd het boothuis verbouwd.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 Wie is dat? Is dat een, uh, deze mevrouw? Die hier dat is de uh, naamgeving van onze huidige reddingboot. Dat is mevrouw Annie Paulussen. Oh, ja. was de Zandvoortse uh, die uh, oh. na haar overlijden enorme geldsom wat achtergelaten om oh. de reddingboot te bouwen. In, uh, ik denk dat die in 1994 gebouwd is. In januari 1995 is hier toen uh, gedoopt. Ja, in de station, mee, tussen 30 jaar geleden. Ja, wow, mooie foto. Het lijkt bijna een. Uh,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 Ja. Uh, volgend jaar met de nieuwe boot gaat de boot ook duurzamer varen. En gaan we weg? Uh, zijn we wel op, zo op zoek naar een duurzamere samenleving en organisatie? Ja, goed, hoe kan een boot duurzamer varen? Ook uh, met zonnepanelen? Of? Uh, zover zijn we nog niet, maar wel door een biobrandstof te gaan gebruiken waar ja. veel minder emissie. Uh,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 Hoeveel, want ik zag wel heel vaak uitgevraagd, meer dan 2000 keer. De KRM uh, landelijk. Oh, dat is landelijk. Dat okay. is landelijk. Gelukkig hebben we dat niet nee, hier op Nee, ik denk al, dat is best vaak. Want dan uh, uh, uh, belast ik mijn uh, vrijwilligers en uh, uh, dan zouden hun werkgevers op hun achterste benen staan. Want ja, ja, iedereen de werkgevers ja. uh, laten ook hun werknemers gaan om uh, hierop te komen bij de ja, allermering. Uh, uh, Vorig jaar zijn we volgens mij uh, plus 30 keren uitgevaren voor een alarmering. En hebben diverse mensen gered. gered. En in zo'n begon er dus eigenlijk niks aan de hand. Maar kreeg kregen toch een alarmering binnen. Ja. ja, want vandaag kan er natuurlijk ook iets gebeuren. Alhoewel het er erg rustig uitziet. Uh, Hoe dan? Stellen, uh, de 20 jaar bij de KNRM zegt van onder alle omstandigheden kan iets gebeuren. Want er kan bewijs van iemand van...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 Uh, ook belangrijk van hoe uh, lopen de banken, hoe uh, is er veel golven ja. en wat uh, zou ik wel kunnen en met name ook wat belangrijk is, wat kan ik niet. Hoe is het eigenlijk met de samenwerking tussen alle andere reddingsbrigades, alle andere reddingsmaatschappijen? Uh, de samenwerking is uh, uh, goed te noemen. We oefenen wel eens met andere reddingsstations. Uh, we oefenen ook met de plaatselijke reddingschade. Dat uh, doen we ook uh, met reddingschade Bloemendaal. Het is een uh, best goed contact. Sommige vrijwilligers van ons zijn ook vrijwilliger bij de ren Dus dat zorgt ook voor een betere afstemming en samenwerking. nou ja. goed hoor. Nou, uh, Karin, nou. dat klinkt ja, allemaal goed. Het, uh, ja, zeker. Ik uh, moet je ook eventjes naar dat uh, speciale pak kijken. Dat, dat overlevingspak. Dat wil ik wel even zien. Nou, heel kort. Heel kort want, uh, uh, ja, maar dan moeten we naar beneden lopen hoor. Oh. Maar ja, als jullie nog tijd hebben, dan kunnen we dat Nou, misschien, uh, misschien over een minuut of tien of zo, uh, twaalf, oh. dat we hier nog even bellen. Net voor het ik nieuws. Het ja, want we gaan even praten. Oh. Onze volgende, onze volgende gast is alweer klaar. Da en dat is uh, Geert Sijsema. Geert Sijsema van de uh, Campion Welkom. Dank je. Ja, je bent hier niet voor de eerste keer, hè? denk ik, een keer of vier, vijf. Ja, vaste gast. En waarschijnlijk en niet voor de laatste keer. Denk nee, <laughs> denk ik ook niet, maar dat is altijd uh, vol vuur. Ja. Maar jullie kregen 30 april toch wel een enorme dreun te verwerken. De rechter uh, sprak uit, het uh, was de uitspraak, dat jullie per elektron moeten vertrekken. Ja, verloren zeggen ze daar. Ja, en, en, Nou, de rechter heeft en verloren. Ja, ja Dat is ja. wel overstrijdbaar. En ik zeg dan nou, verloren, maar niet verslagen. Uh -huh. Want uh, nou, we hebben het hele proces goed bestudeerd en er zitten genoeg aanknopingspunten in voor een hoge beroepzaak. Ja, hoe, hoe hebben jullie die, die uitspraak trouwens uh... zeer teleurgesteld? Ja, nee, dat begrijp ik. Maar staat u allemaal bij elkaar? Of... Uh... Nou, ik uh, was aan het werk, dus uh, ik kreeg me via de app binnen. Dat hm. uh, andere mensen ook. En, uh, nou, er waren al wat mensen op de camping. Dus eigenlijk, toen het bekend werd, uh, was het telefoon ja, dan nee, dat de prijs, ja. het telefoon non-stop. En we gelijk iedereen aan de telefoon, want iedereen is ja. in paniek. Er staat een dwangsom in uh, van 500 euro per dag als we niet weggaan. Tot, dus, tot ja, maximaal 50.000? Dat maximaal 50.000, maar dat is toch? per persoon hè. <laughs> Had, ja. Dus ja, story, op, ja, op, ja, ja, ik ja, dat hadden we nooit worden. Ik, he, nee. nou, ja, ik had zo'n idee, zo'n rechter dat dan doet. Uh -huh. in, er zitten daar tachtig mensen in een zaal, dan kan je toch wel enig idee uh -huh. we, hebben als rechter van wat voor mensen daar zitten. Ja. Jullie zeiden vooraf, uh, die vergunning is er nog niet afgegeven, ja, hè? klopt. Dat was eigenlijk het sterke punt. Ja. Maar uh, waarom ging die rechter daar niet in mee?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 bomen in de vijver stonden die uh -huh. niet gekapt mogen worden dus die uh, afgewezen kapvergunning en toen zei de advocaat nou maar dan gaan we de vijver gewoon een beetje verplaatsen ja yeah, ja yeah. ja ik wil dat dat is een vijver uh -huh. niet zo groot als het badhuisplein en die willen ze gaan verplaatsen <laughs> dan, volgens mij moet je dan gewoon een heel nieuw plan in ja dat ja. klopt maar ook ja, ja. ja. Wat, wat, wat, wat, wat zei de kloed, trouwens over uh, die vergunning hè? ik bedoel de, de gemeente moet die vergunning verstrekken of de uh, ODI -E Amandt of ja nou tegen, nou het ODI -E Amandt is natuurlijk gewoon het adviesorgaan het is het advies, ja, ja, en advies ja. aan de gemeente en,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 als je, hoe je dat interpreteert, dan zou daar staan, staan dat de gemeente vindt dat er vergunningloos gebouwd mag worden. Maar dat vindt de gemeente helemaal ja. niet. Maar het is wel heel vreemd dat die rechter dat dan niet weet. Of de nee, maar ik had, dat mee deze, kan gaan. ik had het idee dat deze rechter daar niet zo mee bezig zijn. Hij nee? nee? staat meer op de stoel van, nou, die mensen zijn al vier jaar bezig.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 hut of hoe het ook maar heet. Droomparken. Droomparken ja. gaat. Die mensen nemen thuis met boodschappen mee. En die blijven op dat park. Die gaan er niet uit. Uh -huh. Die komen hier niet... in het ja. dorp. Maar ik ga straks het dorp in... om boodschappen te doen. Jullie ja, ja, ja, ja. hadden wel een kleine overwinning door die uh, uh, bomenkap die... Uh, ja, uh, ja nou, dat was. zei Jan Jaap ook. Hè, uh, daar is hij voor gaan liggen. Dus ik denk ook gewoon... dat de gemeente daar gewoon wel in, mm -hmm. in tegen... naar kijkt en probeert te doen... wat, wat hoort is, ja. binnen de wet... en regelgeving... Mm -hmm. Alleen, we hebben daar wel met een paar advocaten te maken. Die lullen banaan recht. Hè? Dat is ja, onvoorstelbaar. Ja, ja, ja. Dan ja. zit je gewoon echt met kromme tenen in die rechtszaak. Dat ja. die mensen allemaal ja. bezig. Dat je denkt, hoe durf je dat? Hebben jullie rechtstreeks contact eigenlijk met, met zeg maar, de investeerders? In de... Nee, nee, want we weten niet wie het zijn. Nee, kijk, maar ze zijn die niet bij die rechtszaak dan? Nou, dat zijn advocaten en woorden. Ja, dus, ja, dus, ja, kijk, ja, ja. kijk, wat zeg maar, bijzonder daaraan is, is dat... Wat wij dan weten is dat de investeerders van het euh Badhuisplein en uh de Watertoren ook investeren in de camping. Dus dat is één groep. Ja. Ja. Dus als je het dan over diversiteit hebt in uh, Zandvoort, diversiteit over recreëren, hebben ze ook weinig diversiteit ja, in projectontwikkelaars. Ik dacht, zij dat dat juist, juist dat we overkocht hadden aan een nog grotere partij. Nou, maar die Toch? zitten er allemaal in. Tenminste, dat is wat Badhuisplein en ja, ja, alles, Het ja. schijnt er allemaal met Mee te maken. Nee, nee, okay. dus het is wel ja. Maar wij, wij krijgen onze vingeren niet achter, want op dat adres nee, dat begrijp ik staan dat 71 niet. BV's in ja, te schrijven. Ja, ja, ja. Dat kun nagaan, ja, dat is uh, moeilijk uh, uit te zoeken wie ze het, het allemaal zijn, natuurlijk. Die komen we ook niet achter, ja. want het is een trustcomponent. Ja. Wanneer komt die rechtszaak? Gaat die rechtszaak beginnen? Denk ik ja, nou? wij hopen ergens wel uh, gewoon augustus of zo. Augustus. Ja, ja, en het is, wordt een spoedprocedure, ja. dus dat gaat uh, vrij vlot en dan ah. krijg je ook sneller uitspraak. Dus eind augustus wordt duidelijker uh, wat er gaat gebeuren? Ja, ik hoop toch wel ergens eind augustus. Ja, want dan zit je ook op, dicht tegen 1 oktober aan natuurlijk. Precies, zitten we dicht tegen 1 ja. oktober aan. Uh, ja. We hebben de eerste mensen, hebben ik al bij de caravan ja. gaat. Die zegt, ik ga echt niet weg. Ik om me vast aan mijn ja. caravan. Nee, ja. dat willen we ook niet, want de winter nee. komt er ook aan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Ik ja. wens jullie uh, heel veel succes. Dank je wel, oh, Sterk. En, en, uh, we hopen je wel nog een keer de uitzending mogen ja. na de uitspraak. Ja, zeker. Ja, maar tussendoor mag ook nog wel, want er zal nog wel het een en ander ja, gebeuren. Okay. 26 maart ja, ja, ja, ja. zijn we in. Uh, Tweede Kamer. Oh, ook nog debat voeren. Oké, okay. dus, uh, okay. gaat is allemaal goed. gewoon door. Ons nou, op de hoogte. Tof. Hartelijk bedankt, uh, Geert. En, uh, en uh, heel veel succes. Heel veel sterke. Okay. Uh, ja. We zaterdag. Goed, misschien hebben we nog. Uh, nee, we voor het nieuws niet meer. Nee, oké. Okay, uh, we tot, gaan Carina zo, zo, uh, direct nou, na het nieuws. Even, ja. na het nieuws. Ja. Ja. Ja. misschien nog een klein mestietje tot de... Uh, toevallig. Uh, no, dat zal niet meer lukken. Vijf seconden. Nou, dat gaat.